8 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Google en Apple werken samen om corona-onderzoek via smartphones mogelijk te maken. Daarmee wordt het makkelijker voor overheden om apps te maken die mogelijke besmettingen kunnen opsporen. De techbedrijven willen de functionaliteit uiteindelijk volledig inbouwen in het besturingssysteem. Met corona-apps kunnen overheden in kaart brengen met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Daarbij is het de bedoeling dat er zo weinig mogelijk informatie op de server van een overheid wordt opgeslagen om de privacy te beschermen. Artsenorganisatie KNMG wil niet dat artsen en andere zorgverleners zonder de juiste beschermingsmiddelen hun werk doen. Er is op dit moment schaarste aan bijvoorbeeld mondkapjes. Daardoor zijn de risico's op besmetting met het coronavirus nu te groot, zegt de federatie. De organisatie vermoedt dat artsen in situaties van uiterste nood zullen besluiten om toch zorg te verlenen, ook als ze niet genoeg beschermingsmiddelen hebben. Maar daarmee moeten ze zeer terughoudend zijn, zegt de KNMG. De Britse premier Johnson is aan de betere hand. Hij loopt kleine stukjes en hij heeft met zorgpersoneel gesproken, zegt een woordvoerder van Downing Street. Hij heeft met zijn dokters gepraat en het hele medische team bedankt voor de zorg die hij gekregen heeft. Johnson mocht gisteren van de intensive care af en blijft nu op een reguliere verpleegafdeling van het St. Thomas Hospital in Londen. De marechaussee heeft tientallen bekeuringen uitgeschreven bij extra controles in Limburg. Eén man werd bij de grens aangehouden omdat hij gezocht werd voor meerdere diefstallen. Andere bekeuringen werden gegeven omdat er meer dan twee personen in een auto zaten. En mensen die dit paasweekend vanuit Duitsland naar Nederland willen... krijgen bij de grens dringend het advies terug te keren. Het weer. Vanavond en vannacht af en toe sluierbrokken. Het koelt af naar drie tot zeven graden. In het weekend zonnig en warm... Zondag in de middag stapelwolken en mogelijk een bui. Mogelijk ook met onweer. Maandag is het flink kouder met lokaal kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zet nu het weekend in. Strength and pride. When I feel the music, I'm losing control of my mind, my body, my heart, and my soul. Let's go and make the dream come true for me and for you. We can dance right through, you can have it all. There's no price to pay, your feelings will show you the way.